Kees Groot met het NOS-journaal. Een familielid naar Syrië is vertrokken. Uit onderzoek van de universiteit Leiden blijkt dat de meeste mensen niet in de gaten hadden dat diegene radicaliseerde. Volgens de onderzoekers komt dat doordat de familieleden vaak hun eigen problemen hebben, zoals met financiën en relaties. Daarom moeten de meeste gezinsleden niet worden gezien als dader, maar als slachtoffer. Volgens de AIVD zijn er 300 Nederlandse jihadisten uitgereisd. In een woning in Rotterdam-Zuid heeft de politie ruim 13 kilo crystal meth gevonden. Bij verkoop zou de partij drugs ruim 2 miljoen euro hebben opgebracht. In de woning stonden geen bewoners ingeschreven, maar toch liepen er geregeld mensen in en uit met grote tassen. Bij de inval hield de politie een man van 52 uit Colombia aan. Behalve de drugs vonden de politie ook een vuurwapen met geluiddemper en munitie. De voedselbank in Rotterdam heeft tot nu toe 15.000 ton verse groenten en fruit gekregen van een nieuw distributiepunt in Poeldijk, dat meldt het AD. In een koelhuis in Poeldijk worden sinds kort overtollige tuinbouwproducten opgeslagen, zoals tomaten, aubergines en paprika's. De voedselbanken in Nederland verstrekken 30.000 pakketten per week. Er is kritiek dat er in die pakketten te weinig verse producten zitten. De voedselbanken hebben afspraken met telers en handelaren gemaakt voor de levering van verse en gezonde producten. Groente en fruit uit Poeldijk komt de komende tijd ook in de pakketten van andere voedselbanken terecht. In Vietnam zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing tussen een bus met bruiloftsgasten en een vrachtwagen. De bruidegom is een van de doden. De bus was op weg naar het huis van de bruid. Het ongeluk gebeurde bij Hoi An, een badplaats in het midden van het land. Het weer, het wordt vrij zonnig en zomers warm. Aan de kust wordt het 25 graden. In het oosten en zuidoosten kan het 31 graden worden. Later op de dag kans op een bui in het westen. Dit was het NOS Journaal.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 Wanting you, honey. Ah, uh, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting. star of the screen But you can Uh, compilatie van de Stars on 45. door de Stars on 45. Zo in het begin drie van u 3 van Zandvoort op zaterdag. albert wat gaan we in dit uur allemaal doen? Nou, over een tweetal uh, platen gaan we u bijpraten... over uh, de regenachtige kwalificatie op de Hungaro Ring van de Formule 1. Die zojuist uh, geëindigd is. En wat ik u in ieder geval alvast mee, als cliffhanger mee kan geven... is dat uh, Verstappen inderdaad Q3 heeft gereden. Maar waar die staat, dat hoort u over een tweetal platen. Goed, verder hebben we nog meer nieuws natuurlijk uit de wereld van de Formule 1. Dus dat allemaal tijdens Pit Report. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Hadden we vorige week nog Dahlia. En uh, die heeft, heeft inmiddels ook alweer een uh, thuis gevonden. Dus we hebben een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Chips. Nou, het gedicht van de week daar zijn we ook uit. Dat kunnen we nog één keer doen, want dan uh, is het weer voorbij. En dat gaat allemaal over de historie van de Tour de France. Het gedicht van de week, uh, natuurlijk de titel De Tour... Uh, verder natuurlijk nog wat muziek. Uh, de individuele tijdrit wordt nog steeds verreden... maar nogmaals, de, het venijn van die kwalificatie... Van die, uh, van die individuele tijdrit zit er natuurlijk in de staart. En het gaat met name tussen Thomas Dumoulin en Rocolic. Vroem uh, en Kruiswijk ze maken ook nog wel kans om het tijd goed te maken... Maar dat is later in de uitzending en dan wel uh, wellicht op de televisie te volgen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Inderdaad, we hebben ook lekkere muziek, waaronder deze van Kelvin Harris en Dua Lipa. Hier is One Kiss. It's not hit of the mid in the Euro Breakdown Deja single One Kiss. Van Sister Slats en uh, Lasting Music Gingen we back to the 80s uh, Bij CFN Heerlijke muziek om uh, weer eens uh, terug te horen Op de radio, vandaar ook op deze Zonnige zaterdagmiddag gedraaid Want de zon schijnt heerlijk op dit moment en we zijn de buien, zijn wel weer uh, Vergeten, we gaan weer op naar het mooie Zomerweer dit hele weekend Zaterdag en uh, zondag Ja en wat er zojuist uh, plaatsvond uh, Op de Ring in uh, Hongarije dat had helemaal niks met zomer te maken, Albert-Jan. Nee, dat was uh, een grote tombola. Om een grote zomer. plansbuik ja. kwam naar beneden. En dan uh, hoop je dat Verstappen het dan uh, goed gaat doen. De, Onze regenrijder. Ja, maar die had uh, het ook moeilijk uh, in Q3. Maar gaan eerst even terug naar uh, halverwege Q2. En wel naar teamgenoot uh, Ricky Yardo. Want Ricky Yardo wist in Q2 op intermediates geen tijd te rijden... die goed genoeg was voor een plek in de top 10. En hij moest daardoor nog een keer op full wedge proberen. De kans dat de coureur uit Perth... Op die band eh, nog een tijd zou rijden waarmee hij door kon naar Q3 was klein... en die kwam er dus ook niet. Ricky Jardo bleef hangen op een twaalfde tijd. Fernando Alonso was met een elfde tijd ook uitgeschakeld... terwijl Nico Hülkenberg, Marcus Eriksen en Lance Stroll... die van de baan spinden en zijn neus kapot reed op de vangrail... eveneens stranden in Q2. Wie? Dan gaan we door naar Q3. Bij aanvang van de laatste sessie regende het flink... waardoor alle wagens op full de pits verlieten... Verstappen opende de dans met een, een 1.38.9... maar zag Hamilton en Bottas gelijk harder gaan. De Brit greep in de eerste positie met een 1.37.5... waar hij vervolgens een 1.36.6 van maakte. Ook Vettel en Rijkonen gingen rapper dan de Nederlander. De Finn toverde halverwege Q3 een 1.36.1 uit zijn hoge hoed... die hem op de eerste stek deed belanden. Hij leek daarmee op rozen te zitten... maar bij het zwaaien van de vlag waren er nog een paar... Sectortijden bij Bottas en Hamilton. Bottas steeg naar P1 met 1.35.9... ...die Hamilton echter gelijk verbeterde met 1.35.6. Uh, u hoort het goed. Hamilton pakte zo de pol in Hongarije... ...terwijl Bottas er een volledige eerste startrij van maakte voor Mercedes. Raikkonen en Vettel staan morgen derde en vierde op de grid. Carlos Sainz Jr. en Pierre Gasly tonen hun skills... ...door de vijfde en zesde tijd te rijden in Q3... En waar komt dan Verstappen? Verstappen noteerde in Q3 met 1.38.032... Uh, en kwalificeerde zich daarmee als zevende voor de laatste race van de zomerstop. De Nederlander heeft Brennan Hartley naast zich op de startopstelling. De vijfde startrij is voor de Haasrijders Kevinus Magnussen en Romain Grosjean. Kijken we nog even naar de stand in het WK. Uh, daar leidt natuurlijk momenteel Lewis Hamilton en uh, wordt gevolgd door Sebastian Vettel met 171... en op de derde plek Kimi Räikkönen met 131. Daniel Ricciardo vinden we terug op plek nummer 5 met 106... en gevolgd door Max Verstappen met 1 punt minder, 105. Morgen, tien over drie, de start van de Formule 1-race in Hongarije... en natuurlijk live te volgen op de diverse sportkanalen. Is er nog iets bekend over het weer van morgen? Nou, uh, ik heb uit onbevestigde bron vernomen... Dat het wel eens kon gaan regenen morgen. Oké, okay, nou dat zegt dit wel wat. Maar anders uh, moeten we het gewoon helemaal gaan afwachten morgen. Ja, ik ben benieuwd. Of ik hoop dat Rieke Jarder nog in de, in, de, in de punten kan rijden. Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor het teamklassement. Maar uh, nee, het is, uh, viel allemaal wel tegen. Waar het aan lag, we zullen het ongetwijfeld uh, later op de dag uh, weten. Na het interview met Max. Dat wordt weer een spannende race morgen om tien over drie. Hongaroring, Hongarije. Hou hem in de gaten en uh, ga hem uiteraard lekker volgen op TV. <tied> Some of that, probably you know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your tweet is a wrap. Love the energy, where you your fingers don't rock. in, tin galley pepper in your everlasting. That's the queen galley, you know, so yeah, you never, never yet flap. I know why I see, but me want feet are dark. My eye, the punchy, precise and exact. Good lord, girl, you're going too so hard. Girl, you like some peppers when I spread them into a bar. Right. Hey! Can we be so bad? Het Reuzenrad Skywheel staat al bijna een maand lang op het Badhuisplein. 40 meter hoog en uh, geweldig om daar uh, een keertje mee te maken om uh, daarin te zitten. Nou, het kon via CFM, want we hebben heel veel kaarten weggegeven. We kunnen ook melden dat de laatste vier van vandaag ook weggegeven zijn aan uh, Rosanna. Van harte gefeliciteerd uh, met het uh, winnen van de kaarten en heel veel plezier uiteraard. En wel even een selfie maken hè, als je erin zit. Ain't no place to be a Een aantal jaren geleden dat dit een hit was, maar het blijft een leuk plaatje. Deze car was Christina Aguilera, te samen met uh, Missy Elliott, een lekkere rep daar tussendoor. Nou hou ik wel van. Ja, de Tour de France in uh, volle gang tijdens deze tijdritdag, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Even een, uh, even een updateje daarover. Uh, zojuist uh, gestart uh, Ton Dumoulin in zijn uh, mooie wereldkampioenschapstrui. Dus hem, voor, uh, voor hem natuurlijk nog uh, Kruiswerk die onderweg is. Vroem die onderweg is. Rarolic die on on onderweg is. Nu Domoulin en zometeen dan de truit truidrager Thomas. De snelste tijd momenteel staat op naam. En nu komt hij van Kwiatkowski. natuurlijk een, een poll van de Sky Club. Met 41 minuten 42. Dat wil betekenen dus dat we in deze uitzending... ...de live finish van uh, Tom Dumoulin en, uh, en Thomas natuurlijk niet mee kunnen nemen... ...maar wellicht dat u een kleine mobiele tv bij u heeft. Uh, even kijken, dus 41, 42, de snelste tijd. Onderlinge verschillen nog even Dumoulin op 2.05, achterstand van Thomas... ...dan krijgen we Rakrolitsch, 2.24, dus de achterstand van Dumoulin is slechts 19 seconden. Gevolgd door Vroem met 2 minuten 37, achterstand op Thomas... In Kruiswerk met 4,37 minuten achterstand op Thomas. Maar goed, onderlinge verschillen zijn dus redelijk klein... ...met name tussen nummer 2, 3 en 4. En wellicht dat die elkaar nog pijn kunnen gaan doen. Onderschat die Rakolic niet, want die is een hele goede tijdrijder. Maar ja, Dumoulin natuurlijk ook. Dus dat belooft nog wat vuurwerk op deze, uh, deze laatste individuele tijdrit. Morgen wordt toch een optocht naar Parijs. Dus dan zijn de, dan zijn de truien verdeeld allemaal... En wordt gewoon een gallery... Wordt weer gezellig Play. met gallery zo'n place. een beetje zwaaien... Richting, en, uh, ja. richting Parijs alleen met dan nog een massasprint aan het eind. Dus uh, Dumoulin, wordt die twee, blijft die twee. Uh, u kunt het allemaal uh, volgen op televisie. en wij pakken, uh, Mochten we halverwege deze koers nog informatie hebben... dan zullen we u zeker niet achterhouden. Kijken we nog even naar uh, Nederlanders. Bijvoorbeeld Robert Geesink met die 41-42 in ons achterhoofd... als snelste tijd... Robert Geesink die rijdt 44,45. Mijn grote fan Laurens ten Dam... die uh, rijdt 45,16. En uh, dus wat dat betreft allemaal op achterstand. Nogmaals, snelste tijd 41,42. Maar ja, daar maken die, die, die klasrenners zich niet druk om. Het gaat echt tussen uh, nummertje 1 en nummertje 5. En vandaag zullen dan alle plekken worden verdeeld... En wie gaat dan met de gele trui naar, naar Parijs? Ik vermoed to, toch Thomas. Ik vermoed het ook. Ja, want die heeft ruim twee minuten voorsprong op Dumoulin. Dat, dat maakt Dumoulin niet goed. Maar ja, het kan nog voor Dumoulin een derde plek worden. En wie weet een vierde plek. We houden u op de hoogte. Dankjewel Albert-Jan. Zo meteen op kwart voor vijf hebben we meer Tour de France in het gedicht van de dag. Jamie Lovato, is er helemaal niet goed. Hè? Want, uh, ze is uh, opgenomen in ieder geval met een uh, flinke overdosis uh, van een uh, allerlei spul. Maar goed, ze heeft deze plaat nog wel uh, kunnen maken met uh, Clean Bandits. Dat was een uh, low. Ja, aankomende maandag gaat het beginnen. Hier in Salford Prides at the Beach. En daar zijn we uiteraard trots op. En uh, vanaf uh, smiddags heel veel uh, optredens van diverse artiesten op het uh, Raadhuisplein... waaronder Bella Perez... ja, de Belgische Bella... en uh, hier is ze... met een uh, Gypsy-medley. Uh, <middels> Doei! Tocada solo para mi Ja, deze Belgische dame, Belle Perez, ze is haar maandag bij het feestje op het uh, Raadhuisplein. Om half zeven treedt zij op hier in Zandvoort. Dus wees erbij, de entrees helemaal gratis. Ga even een kijkje nemen en wie weet, misschien doet ze deze medley ook nog wel. De medley van de Gypsy Kings. Ja, het is zes uh, over alle vijf. Ik ben een beetje te laat, Albert Jan. Maar, uh, er gebeurt ook zoveel. Ja, dat is waar. Wel tijd voor het dier van de week. Ja, en uh, we hebben weer een nieuw dier van de week. Alleen we hebben nog erg twee dieren van de week. Hè? Want uh, afgelopen zondag op maandagnacht uh, was de diensthond van de politie, Paco, die een uh, inbreker wist te achterhalen. Ja, mooi, en, mooi gedaan. Ik vind, ik vind dus Paco ook hond, dier van de week. Maar goed, Paco heeft een goede baas in ieder geval. Nee, deze week hebben we chips. En u zult wel denken wat een super knappe hond en dat ben ik namelijk Chip. Een kruisingwindhond van nog net twee jaar jong. Ik ben helaas in het asiel beland omdat het druk was in het huis waar ik woonde. En ik vond dat ik de bezoekers moest corrigeren zoals de kinderen die druk voor hun huis renden. Ik bedoelde het corrigeren helemaal niet gemeen of zomaar gewoon. Ik vond dat ik ook wat rustiger kon spelen. Ik ben van mezelf al vrij energiek en zoek daarom een huis met waar het rustig is. Zodat ik ook een moment voor mezelf heb. Ik ben in het asiel heel vriendelijk en enthousiast naar mensen als ik ze leuk vind. Maar als ik je niet leuk vind, laat ik dat ook merken. Daarom zoek ik de mensen die stevig in hun schoenen staan en duidelijke regels in huis hebben. Voor de mensen die ik ken, ben ik een hartstikke lieve knuffel. In huis vind ik andere mensen dan mijn baas heel erg spannend. En mensen moeten me echt negeren als ze binnenkomen. Ik zit het liefst als er visite binnenkomt in de bench, zodat ik het veilig kan bekijken op een afstandje. Andere honden die ik zijn niet echt geweldig. Hier kan ik lekker mee stoeien en rennen. Een andere hond in mijn huis zou ik best gezellig vinden. Mijn voorkeur gaat dan wel uit naar een mooie teef van mijn formaat. Dat begrijp ik ook. Loslopen is voor mij ook geen probleem. Maar wel dat ik gewend ben aan mijn nieuwe baas. Ik ben natuurlijk nog jong en zit vol energie. Dus wandelen is het leukste wat er is. Ook ben ik gewend om naast de fiets te lopen. En zo kan ik mijn energie goed kwijt. Een cursus met mijn nieuwe baas lijkt me echt heel leuk. Zo kan ik laten zien hoe slim ik ben. Ik kan, alleen, ik kan alleen thuis blijven en ben dan netjes zinnelijk. Ook sloop ik niks in huis. Zoekt u of jij een vrolijke en actieve hond... maar heb je wel de ervaring en rust die ik nodig heb... dan ben ik, Chips, op zoek naar jou of naar u. En waar verblijf ik momenteel? Ik verblijf momenteel in het Dierenthuis, Kermland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskermerland.nl Want ook Chips verdient een thuis. Zo is het Albert-Jan. En hou ook uh, rekening met uh, je dieren, de dieren, de huisdieren en de andere dieren tijdens de zonnige dagen, want het als is warm. Als je bovenaan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn slaap.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 Uit een bal. Oh, wat is het leven fijn in de zon? Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Mooi nummer, eh, Albert-Jan Ja, dit bring back memories. Ja, yeah, sowieso. That... We horen André van Duin, en als de zon scheidt. En dat doet hij de komende dagen weer lekker hoor, hier in Zalfoort. Dus we genieten met z'n allen, en de zomer is begonnen. dadelijk het gedicht van de dag. Destaca cuando anda, va causando impression. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi cor.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 Ik tu ayuda, no lo tengo en niet venas y no la puedo controlar y Ik heb olas del mar ven hacia mi ven hacia mi que ya no puedo parar Uh, terwijl het op dit moment heel uh, spannend is tijdens de Tour de France... gaan wij het gedicht Tour de France 50 jaar uh, voor je voorbrengen. Uh, Want het is uh, er tijd voor. Eh, nog, uh, omdat uh, de Tour de France bijna aan het einde is... doen we nog een keer dit gedicht. De Tour. De Tour de France volg ik nu al vele jaren. Met een transistorradiootje op het Zandvoortse strand... En met Theo Komen, Theo Komen aan mijn oor Zo kwam ik vele zomers door Radio, Radio Tour komt zo door het hele land Jan Janssen woonde toen in Parijs En pakte, vijftig jaar geleden, de eerste prijs Het was genieten van de Kneed, Henny Kuiper en Jopie Zoetemelk De ploeg van Post was niet te verslaan ze hadden de gele trui dan ook vaak aan. En Theo, Theo Komen zat weer achter op de motor, de etappe te verslaan. De Tour de France, de Tour de France, de tijd van mijn leven. Ik luister naar de radio, de strijd van Joop en Hino. De Tour, de Tour de France, de tijd van mijn leven. De Mont Ventoux en Alpe d'Huez en Radio Tour van 2 tot 6. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemeen klassement. En straks, straks op de Champs-Élysées, daar, daar sprinten alle renners weer mee. Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekend. Jan Janssen won 50 jaar geleden toen in Parijs en pakte daar de eerste prijs.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 en natuurlijk Radiotour van 2 tot 6. Het is uh, altijd spannend in de Tour de France. Vandaar ook uh, dit nog als gedicht uitgevoerd. De Tour de France, 50 jaar uh, geleden...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 Jan Ja, Jansson, toen in Parijs Die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneten En die kuiper en van Joppie zoete melk De ploeg van Post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan En Theo Komer zat weer achter Op de motor de eind dat te verslaan De Tour de France De tijd van mijn leven Gekluisterd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 en Theo Komen zat weer achter op de motor de op e het te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Geluisterd aan mijn radio, de strijd van Joop en van Ilo. De Tour de France, de tijd van mijn leven. De mond van toe en op to de S, radio tour van 2 tot 6. Theo Komen! Voor mijn leven. De van toe en op de US. Radio toer van 2 tot 6. Het is nog maar 24 seconden. oh ojo, het oh wordt benauwd. Met nog ruim 4 kilometer te rijden. Toer de Frans. De tijd van mijn leven. Zal ik nou ginds bovenop die bergen? Die duizend koppen gemeenten die staan. Doe maar joop, doe maar joop. Doe maar op, doe maar op, ja, kom maar in Albert kom er maar in. Uh, er maar in. <laughs> Heb je nog nieuws over de Tour de France? Nee, het is algemeen spannend. Uh, even kijken. Uh, to, ja, de, de, net weer uit beeld, maar goed, het gaat allemaal veel te snel. Maar het spant er echt allemaal om hoor. Het is echt ja, heel Ja, spannend. klopt. Maar ik zag de gele, gele truidrager, uh, uh, zag ik wel dat hij alweer een stukje uitgelopen was. Ja. Op alle, uh, iedereen eigenlijk. Hè? Dus... Dan gaat het om uh, tussen uh, twee en drie. Okay. Dumoulin en Rakulich. Ja. We houden het in de gaten. Zeker. Hmm. Maar het eind maken we niet meer mee. Want het, vijf uur is afgelopen met ons. Ik was op het strand een eindje aan het lopen. En ik wou net een lekker reisje kopen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Zag ik haar liggen in het zand. Ze keek me aan, ik kon alleen maar blozen. Want wat ik zag, was niet te geloven. Oh, oh, oh, daar gaat- Is dat opgegeten? Ik heb zin in jou, dat mag je best wel weten, oh, oh, oh, oh, oh. ik wist. Wat me overkwam. Ik droom nog steeds van haar mond, van haar heerlijke kont, haar lange benen. Maar na een hele romantische nacht was zijn eens verdwenen. Ja, en je hebt echt wel feest op het plein hoor, als je en dit soort muziek uh, hebt. Wesley Bronkhorst was dat, en de lucht was blauw. Nou, aankomende maandag hebben we ook uh, feest op het plein. Eerst op het uh, Stationsplein, want uh, daar begint de uh, Pride at the Beach om drie uur. Klopt. En dan uh, vanaf vier uur is het, uh, gaan we naar het andere plein. En ook daar feest op het Raadhuisplein vanaf vier uur. Ja, en dan ga je de avond in met de drie zangeressen. Allerlei artiesten, nou, veel meer hoor. Inca Marina komt langs. Uh, de Stiletto's, Bella Perez, Storm, Hansom en uh, Bo Monde. Ja, nee, oké, okay, helemaal goed. Ja, Nou, perfect, maar dan tot en met woensdag is het groot feest. Je kan het zo terug op de Facebookpagina van Pride at the Beach... Of kijk even op de CFM-app. Kijk even op de CFM-app. Kijk kan ook in de Zandvoortse Daar staat ook het volledige programma op. Dus drie dagen feest in Zandvoort. Vanavond uh, natuurlijk ook nog Ayuma de, tot, de, tot tien uur. Morgen natuurlijk de oldtimers op het circuit Zandvoort. En even voor onze Belgische vrienden. Wij zijn volgende week niet in de studio. Nee, nee, nee. dat wordt uh, niet meekijken niet. Nee, hm. niet. Niet meekijken niet. <laughs> Want wij gaan aan zee. Ja, leuk. Wij gaan een dag aan zee. En uh, wij gaan dan live op locatie uitzenden met de uh, lokale omroep ZFM. Zoals we beginnen als morgens al om 10 uur met Goedemorgen Zandvoort vanaf het strand. En wel een strandtent nummer 12. Strand, strandtent nummer 12 aan de zee. Beginnen we morgen met Goedemorgen Zandvoort van 10 tot 12. Normaal gesproken vanuit live vanuit de Hoogland. Maar nu live vanaf het strand. En daarna een live programma ZFM Luncht met diverse gasten. En dan krijgen we Zandvoort op zaterdag met ondergetekende en ondergetekende. Yes. En daarna nog, nog tot, wellicht tot een uur of zeven nog heerlijke muziek. Uh, verder zijn er demonstraties van de KNRM. er is een kindervermaak, visroken, replica van een van vanuit 1925. De wapenzangers van Zandvoort, nettenboeten uh, netten, en nog veel en veel meer. Dat allemaal volgende week zaterdag vanaf 10 uur. Op uh, het strand en wel bij strandtent nummer 12 aan zee. Want zij zijn onze gastheer en gastvrouw Marcel en Barbara. Dus Zo is het. En wij zijn er live bij. En wij zijn er live bij. Dus als je ons een keer wil zien. Live. Volgende week is de kans. twee. Niet op de webcam, maar echt live. Echt live. Ja, goed. Dus dat kan dan uh, bij het strandtent 12. Oké, okay, wij zijn er volgende week vanaf het strand. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Fijne zaterdagavond. Dag. Doei doei.